3 uur, het NOS-journaal, Job Boot. Finland heeft nog helemaal geen deal over een onderpand van Griekenland. Dat zei minister De Jager na afloop van de ministerraad. Voor een deal is de instemming van de andere EU-landen nodig... en Nederland zal zich er samen met onder meer Oostenrijk tegen verzetten. De Finnen hebben daarom helemaal niks, zegt De Jager. Gisteren ontstond ophef in de Tweede Kamer omdat Finland van Griekenland een onderpand zou hebben bedongen in ruil voor steun aan het Europese reddingsplan. PVV-leider Wilders eiste dat Nederland ook een onderpand krijgt. Volgens de jager heeft de PVV geen recht van spreken, omdat die partij tegen het hele steunpakket is. Hij wijst erop dat de Europese landen de details van dat pakket de komende weken nog bespreken en dat het afwachten is wat eruit komt. Vier weken na het bloedbad op Utoya brengen nabestaanden van de slachtoffers een bezoek aan het eiland. Ze krijgen de kans om de plek te bekijken waar Anders Breivik 69 mensen doodschoot, zegt verslaggever Jeroen Wollaars. Op het eiland zijn agenten beschikbaar, een soort familierecisseurs, met details over wat er met elk slachtoffer is gebeurd. Details die uit het onderzoek naar boven zijn gekomen, maar die ook naar boven kwamen toen Breivik hier aan een reconstructie meewerkte. Verder kan er op het eiland gebeden worden. Er zijn er psychologen beschikbaar en zelfs een crash omdat er veel families komen. Zo'n 500 nabestaanden maken van de gelegenheid gebruik. Ze mogen in kleine groepjes het eiland op. Morgen kunnen overlevenden van het drama Utoya bezoeken. Vijf Egyptische veiligheidsagenten zijn omgekomen toen het Israëlische leger jacht maakte op de daders van een aantal aanslagen, dat zegt de Egyptische regering. De veiligheidsagenten zouden gisteren in de vuurlinie zijn terechtgekomen... toen Israëlische militairen het vuur op de vermoedelijke daders openden. Volgens Israël zitten Palestijnse militanten achter de aanslagen... waarbij acht Israëliërs werden gedood. Sindsdien zijn er over en weer vergeldingsacties... Israël heeft gisteren en vannacht een aantal luchtaanvallen op de Gaza-strook uitgevoerd. Daarbij zou zeker één dode zijn gevallen en zijn tien mensen gewond geraakt. Palestijnen hebben op hun beurt zeker tien raketten op Israël afgevuurd. Daarbij zijn zeker zeven mensen gewond geraakt. Verspreid over Syrië zijn duizenden mensen de straat opgegaan... om het aftreden te eisen van president Assad. Dat zeggen Syrische mensenrechtenorganisaties en activisten in Syrië. In de zuidelijke regio Daraa zijn naar verluid vier betogers... kort nadat ze uit de moskee kwamen doodgeschoten. Er zou nog altijd worden geschoten. Ook in de hoofdstad Damascus zijn schoten gehoord... maar het is onduidelijk of daar slachtoffers zijn gevallen. President Assad verzekerde VN-chef Ban Ki-moon... deze week dat alle legeroperaties zijn gestaakt. Maar volgens activisten gaat het geweld door. Gisteren verklaarden de Verenigde Staten en Europa... voor het eerst expliciet dat Assad moet aftreden... omdat hij zijn geloofwaardigheid heeft verloren. Het weer vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Alleen in het Noordoosten is er nog een kans op een bui. Het is 17 graden op de Wadden en 19 in het binnenland. Morgen veel zon, dan wordt het ongeveer 23 graden. ANWB, verkeersinformatie... Er staan nu 15 files in totaal met 85 kilometer op de teller... De langste files noem ik op op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Bussum en Eembrugge, 8 kilometer lang. A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culeborg en Knopentel, 9 kilometer door een ernstig ongeluk. Het technisch onderzoek is daar aan de gang, er worden schermen geplaatst. En naar verwachting zijn de verbindingswegen naar de A15 in beide richtingen pas om half zes weer open. Dus de verbindingswegen naar de A15 richting Golkum en Nijmegen zijn afgesloten tot half zes naar verwachting. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Knopent de Hocht en Leende is ook een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 Jos Burger staat ook op het podium. Lieve heersbeestje moet. Doneren moet. Giro 1107 moet. Moed.nl moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving. moet.nl. Dus. Seminar. 28 september. Psychologie van het overtuigen.nl Of u nu zaken doet in de EU, Australië of Japan...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 Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mo. Welkom terug bij Vrijdagmiddag live vanuit De Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. U bent van harte welkom hier om de uitzending bij te wonen. Beloon mensen die vandalen verklikken, zegt Peter van Heemst van de Partij van Arbeid. Dat is een perverse plan dat niet zal werken, zegt Salima Belay van D66. Zo direct een debat. De column van Justus van Oel over het sluiten van muziekopleidingen. Wilt u reageren? Graag doe dat via Twitter, hashtag AfroVML. Mail ons naar vrijdagmiddaglife at of bekijk ons via de website afro.nl/slash vrijdagmiddaglife. Ja. Dames en heren, welkom bij de rubriek Het beheerst de politiek al jaren. Wat is het gevaar dat onze zo rijke, democratische en beschaafde cultuur bedreigt? Wie willen er op moedwillige en verraderlijke wijze alles kapotmaken, vernielen, stelen... om uiteindelijk de to totale heerschappij over ons te voeren, volgens Afijn. Om daarover te praten zit bij mij aan tafel Anders Nogits. Welkom Anders. Ja, welkom. Dank je, Anders. Uh, jij hebt een manuscript geschreven van maar liefst 15 pagina's. Ja. Dat ligt hier voor mij. Ja. Uh, voorop zie ik vier foto's van je. Ja. Van je in netpak. één in Volendammer klederdracht, één in zwembroek en één in zevenkennerskostuum. Ja. Waarom die vier foto's? Zeggen die iets over de inhoud van het manuscript? Nee hoor, nee, nee. nee. Dit zijn gewoon de enige foto's die er van mij gemaakt zijn eigenlijk. Het okay. staat wel leuk, toch? Zeker, nee, heel erg leuk. Ja. Vooral, de, vooral de zevenkenners. Ja. Denk ik. Maar, nou ja, goed, euh, naar het manuscript dan. Hm. Jij trekt nogal van leer. Ja, moet je horen. Het is nooit leuk, hè. En er mag dan in dit land de gewoonte zijn, alles met een mantel de liefde te bedekken. Maar zoals de oude Hollanders al wisten, zag er heel mee. Ze maken stinkende wonden. wonden. Ik denk gewoon dat ik denk wat ik zeg. Ja, u zegt ergens in het script... de, de tijd om met de vijand een bierkransje te beleggen is voorbij. Precies. Ja. meer omdat de vijand mooi weerspeelt. Hè. Maar ondertussen, ondertussen zit hij die mooi van alles te bekokstoven. Uh, misschien handig om te weten, waar komt volgens u de vijand vandaan? Voor Holland, ons Holland, komt de vijand uit het zuidoosten. Het verre zuidoosten? Nee, het nabije zuidoosten. Verklaar u nader, meneer, nog iets? Nou, het zuidoosten is altijd een vrij gesloten en achterlijk gebied geweest... natuurlijk, in het verleden maar de laatste decennia komen ze letterlijk en figuurlijk omhoog. Mm. Er staat een tsunami van Zuidoosters aan de bruggen van de Grote Rivieren. En is dat erg? Ja, natuurlijk is dat erg. Eenmaal hier zijn ze niet te stoppen. Maar ze hokken wel bij elkaar als ze de kans zien. En echt Nederlands leren, Homer, ja. Vraag ze maar eens om Scheveningen te zeggen. Vallen ze net zo door de mand als de moffen destijds. Vindt... Scheveningen, yeah. Scheveningen, hallo Scheveningen. Ja, u wint zich erg ja, op Natuurlijk wint ik me op. Die types zijn niet als wij. Die komen uit een streek van voorheen fossiele brandstoffen. Die zijn nou op en nou willen ze opeens... Hierheen. Laat me niet lachen. Uh, u hebt het ook over godsdienst? Ja, natuurlijk heb ik het over godsdienst. Die mensen beleiden een achterlijke godsdienst uit twee boeken uit de zandstreken. In het ene slacht hun Godswijgen volk bij de honderdduizenden tegelijk af. omdat hij een beetje pissig is. Fijn godje. Vrouwen worden als tweede rangs beschouwd. Homo's moeten dood. En met het tweede boek in de hand was niet één profeet een kindermisbruiker. Nee, duizenden kinderen misbruikten de zaak in de doofpot. Dat noem ik een achterlijke godsdienst. Nou ja, nu scheert u wel een beetje alles over één kant. Ja, het zal wel wezen. En in één keer per jaar moeten ze weer naar het Zuidoosten voor barbaarse dansfeesten rond het dorpsplein... met gewaarden aan die je op zijn best kleurrijk maar belachelijk kunt noemen... en maar vlaaien eten en bier drinken. Ze laten hun cultuur niet los. Het zijn en blijven Zuidoosters. Altijd en overal. Geloof mij nou maar. En wat moeten wij daartegen doen? Geweld? Nee, geen geweld. Maar wel hard. Geen toegevelijkheid meer. Had u al maatregelen in gedachten? Nou, ik dacht eerst maar eens een symbool aan te pakken. Iemand die door wat hij op zijn kop heeft al symbool is geworden. Dus ik zeg een waterstofperoxide tax. Hmm. En dat zijn ze bewakers ook en ook zorg Valt hij minder op in de massa. Uh, anders nog iets. Anders nog iets. Stop de limburgisering! Dank u wel. Henry van Loon en Pieter Bouwman. Iedere week hier in Vrijdagmiddag live twee mensen krijgen de vloer om met elkaar te debatteren Twee katheders, twee mensen met verstand van zaken achter die katheders. Vandaag de vraag hoe vandalisme aan te pakken. Vernielingen van verkeersborden, bushokjes, brievenbussen, noem maar op. Gemeentelijke eigendommen. De Partij van Arbeid in Rotterdam denkt dat te weten. Namelijk geef burgers geld als ze de politie een tip geven... die leidt tot aanhouding van de dader. Door zo'n beloning zullen getuigen van een delict eerder naar de politie stappen... en zal deze dus meer daders kunnen pakken. Maar D66 in Rotterdam is het er niet mee eens. En dus gaat fractievoorzitter Salima Belai, bij ons hier in debat... met de man die met het plan kwam, Peter van Heemst... van de Partij van de Arbeid in Rotterdam. Meneer van Heemst, om uh, um met u te beginnen... u heeft het plan eigenlijk afgekeken van Berlijn, begrijp ik? Ja, in Berlijn uh, doet uh, de sneltrem het, de S-baan. Uh, die hebben jaarlijks voor 5 miljoen euro vernielingen. En die uh, geven gewoon een beloning, tipgeld... Uh, als iemand uh, een aanwijzing heeft bij een vernieling... die leidt tot het... Uh, uh, ...identificeren van de dader. Veel geld. Dan kan je met naam en toenaam ook proberen de schade te gaan verhalen. Dat is een beetje afhankelijk van de ernst en de omvang van de schade. Uh, het is maximaal 600 euro daar. Zo, dat is niet mis. Het heeft zelf trouwens wel eens iemand aangegeven eigenlijk... ...als u zag dat hij of zij iets vernielde. Nee, heb ik nog uh, nooit gedaan. Wel mensen aangesproken op straat. Uh, die uh, goud dingen op straat doen waarvan ik denk van... hé, hey, dat is allemaal niet zo je niet uh, fraai. Ja. Ja. Salim, ben hij, u ooit getuige geweest van vernieling of vandalisme? Um, ja, vernieling meer een poging van mens tot mens. Maar niet van uh, objecten. Geweld uh, tussen twee ja. mensen. Ja, maar maar uh, meteen de politie gebeld ook? Nee, ik ben uh, zo'n type wat dan uh, naartoe loopt en zegt... doe eens even normaal of je gaat gewoon de tram uit. En meestal werkt het ook gewoon. En echt ben, waar? Ja, dat werkt echt. Maar ik ga niet iedereen zeggen dat hij het moet doen. Dan moet je je ook lekker bij voelen om dat te doen. Ja. Maar mijn overtuiging is op het moment dat je met, veer, met z'n veertig in de tram zit... en er zit één debiel, dan ben je nog altijd met meer. En uh, als iemand asociaal doet tegen een uh, tramconducteur uh, of een controleur... dan denk ik, ben je gek geworden, wij betalen hiervoor. Ja, dus moet je dus het gewoon gaat... gaan zeggen gewoon. Ja. Ja. Nou, u gaat zo direct bij de, ik zei het in de debatoverstelling stelling die wij uh, als volgt hebben geformuleerd. Geld voor klikken is een effectief middel tegen vandalisme. Nadat we geluisterd hebben naar René van Bavel. Wat zou ik doen? Kwam het erop aan? komen aan deuren zeggen dat ik mee moet gaan wat zou ik zeggen als een lange rij van mensen door de straat trekt loop ik daar dan bij ik zie het gebeuren kijk ik aan of weg houd ik mijn mond ik naar het grond? Of heb ik het leed? Ik was vast een van de heen... Wat zou jij doen? Kwam het help aan. Mannen in uniformen. Die zeggen dat je op moet staan. Wat zou jij zeggen? Ze bij jou in de straat. Een man wordt uitgewezen. Omdat hij anders praat. Je ziet het gebeuren. Aan of weg? Houd je je mond? Kijk jij naar de grond? Of heb je het leef? Je was vast een van de helden. Die vast wel wat deden. Die niet zomaar zwegen. Kwam het erop aan. Een van de helden. Wel, wat zeiden die ze niet liet verdwijnen? Je zou ervan. René van Bafel, begeleid op gitaar door René van Milo. René van Bafel, ik vroeg het: met wie speelden ze op 29 en 30 april samen? Eh, nee, niet met wie, want dat was met Telou, maar waar vooral? En eh, dat wist Caroline Oortmans-Gerlings. Eh, René, je kan ook zelf het antwoord geven. Waar speelde jij op die dagen? Ja, ja, ja. ik speelde in het Sportpaleis in Antwerpen. In Antwerpen, prachtige locatie om te spelen. Man. Met te zien. Ja. Ja, heb je iets speciaals met die band? Nou, als je Nederlandstadige popmuziek maakt, dan uh, staat de scene natuurlijk wel. Uh... Ergens boven aan je lijst. Ja, dat is ook wel een voorbeeld. Ja. Ja, zeker, ja. Maar ik heb het idee dat, je, dat jij qua. Nou ja, misschien intentieteksten en zo, dat jullie toch ook wel enigszins misschien wel elkaar inspireren. Of jij door de scene geïnspireerd bent, of is dat niet zo? Je bedoelt, wat bedoel je precies? Intensiteit. Nou ja, ja, nou, ja, dat, dat, je, dat je net als de zien, uh, met, met uh, volledige overgave ja. en heel teksten uh, ja. eruit gooit, om maar zo te noemen. Nou ja, daarin uh, zeker, ja. Wat, wat Thee maakte, gemaakt heeft en nog maakt, is natuurlijk inspirerend. Ja. En dat in je eigen Nederlandse bonkige, hoekige taal, wat het eigenlijk wel is. Het is uh, ik, ik zag het omschrijven, ik weet niet of je dat zelf bedacht hebt. Maar als het, het, het levenslied zoals het hoort. Ja, dat heeft iemand bij de redactie inderdaad zo mooi samengevat. Ik, ja, ja, zoals het hoort. Nee, zoals het ook kan zijn. Zoals ik het graag hoor ook. Ja. Vind je het een levenslied? Vind je het levensliederen die je zingt? Nou ja, maar dan een andere manier bekeken. Het, uh, over over de, de, ja, nou goed wat ik bijvoorbeeld in de Normen nodig uh, zong. Te veel rode wijn, te veel sigaret, dat levenslied. Gewoon het, het, de, de randjes, de, de niet zo schone kant, zeg maar. Ja, je, je treedt veel op in België, niet alleen in Antwerpen. Wor, word je daar meer gewaardeerd? Ik ben er erg welkom, ja, dat vind ik leuk. Waar ligt dat dan? Ik bedoel... Ze hebben grote liefde voor hun taal. Ik ben er nog niet helemaal uit wat het is, maar uh, t, t, ja, ze... Ja, maar natuurlijk flink uh, moet strijden daarvoor. En uh, grote liefde daarvoor. En ik heb het idee dat het wat... Het mag wat rauwer zijn of zo. In België? Ja, ja, het mag wat... Uh, wat... Ik zat hier, het was een mooi moment. Ik, zat, uh, ik heb deze, de nieuwe plaat, die uitkomt in het najaar, uh, zelf eigen beren gemaakt. En dan ga je dus ook zelf naar de plugger en dat soort dingen. Dus ik zat daar met de plugger en ik liet de meest radiowaardige nummers horen. En die man was uh, zeer enthousiast en zei alleen... Het is mij wat stemmig. Heb je niet iets ups? En dat vond ik een beetje Nederlands, zeg maar. dan dacht ik, oh ja, kijk, in België maakt het echt geen bal uit. Dat is echt gewoon, het is wat het is. Ze vinden het goed. Het is mooi of lelijk en dat is het. En dan mag het ook zijn. En Wa hier was het toch een beetje shiny of ah, zo. Ah, ah, waar, Waarin wij weer wat kunnen leren van de Belgen. Ja. Uh, we gaan je zo nog twee maal horen. Dank tot zover. René van Bavel, uh, opnieuw zo direct ook weer begeleid... door gitarist uh, René van Milo. debat over de stelling, geld voor klikken is een effectief middel tegen vandalisme. Want de Partij van de Arbeid in Rotterdam kwam met het plan om burgers te belonen. Als ze daar dus aangeven. Peter van Heemst van de PvdA is hier. En hij gaat in debat met D66-fractievoorzitter in Rotterdam, Salima Belai. Bij de eerst 2,5 minuut he, om ongestoord te spreken. En daarna mogen jullie me graag gerust onderbreken. Peter van Heemst, het is uh, uw plan. U mag beginnen, in half een halve minuut, om uit te leggen waarom u er voor bent. Nou, voor geld voor klikken is ik al een beetje kinderachtige omschrijving... Uh, je ziet heel vaak briefjes van uh, juweliers die zeggen... er zijn horloges uit een uh, winkel gejat. Heeft iemand de gouden tip, dan kan ik uh, proberen de daders op te sporen... en de spullen terugkrijgen of de schade verhalen. Dus we vinden het dan, vinden we tipgeld. En als je het hebt over de spulletjes van de gemeente die van ons allemaal zijn... dan zou het ineens klikgeld zijn, dat is een beetje gek. Het is hard nodig omdat we per jaar in Rotterdam aan gemeentelijke spullen 1 tot 3 miljoen euro schade hebben. 1 tot 3 miljoen euro schade. De eerste halve minuut voor Salima Belhaai. Ja, ik heb het in eerste instantie een, een perverse prikkel uh, genoemd. Kijk, het idee is natuurlijk prachtig om te denken... als je mensen geld geeft, dan zijn ze eerder geneigd om zich te melden. Volgens mij is het eerst belangrijk om te weten... waarom melden mensen zich niet? Volgens mij is het degelijk wel zo dat in ieder geval in Rotterdam... mensen actief melden. En volgens mij is het veel verstandiger om te kijken naar... in hoeverre aangiftes opgevolgd worden... in hoeverre mensen zich serieus uh, genomen voelen worden... en wat de beperkingen zijn om aangifte te doen. Dat is veel interessanter dan geld uitgeven aan iets wat een publieke taak is... En waar Waar iedereen uh, een publieke verantwoordelijkheid heeft. De tweede halve minuut voor Peter van Heemst. Ja, ik wou dat de wereld zo mooi in elkaar zat in Rotterdam... als d 60 hoopt en denkt. Die wereld ziet er gewoon veel lelijker uit. Helaas. De, de werkelijkheid is dat van de duizend daders van vandalisme in onze stad... er nog niet één wordt opgepakt. Uh, laat staan dat we met uh, succes de schade verhalen. Dus ik vind het erg belangrijk dat we nu een proef op de som nemen. Voeg dit iets toe aan het verhalen van schade... Uh, als we de schade niet kunnen verhalen, drijven we er ook weer met z'n allen voor op de Rotterdamse belastingbetaler. Dus wat mij betreft, graag van proef. Laatste halve minuut voor Salima Belaai. Ja, kijk, ik, ik snap die, die overtuiging wel. Hè, om te zeggen van uh, D66 geloven dat de wereld mooi is. Volgens mij, wat ik hier probeer duidelijk te maken... is dat die kortstondige prikkels en de afgelopen jaren... hebben we daar enorm mee te maken gehad... dat het, gehad, dat het op langere termijn negatieve effecten heeft. Je voedt gewoon een hele samenleving op... terwijl het gewoon een publieke uh, verantwoordelijkheid is... om te melden als je dat ziet gebeuren. Over tien jaar, ja, dan zit u waarschijnlijk niet meer in de politiek. Dan mogen wij gaan uitleggen waar mensen geen aangifte meer doen... omdat ze er geen geld voor krijgen. En volgens mij moet je die ontwikkeling op langere termijn tegen de korte termijn-effecten die het zou kunnen hebben. Toch, mevrouw Balai, uh, ja, de problemen zijn geschetst. 1,3 miljoen schade en nog niet één op de duizend wordt uiteindelijk vervolgd. Ja, ik weet niet waar de heer Van Heems dat vandaan heeft... maar laten we uitgaan dat het waar is. Wat je ziet is dat in de regio Rotterdam in de afgelopen jaren... volgens mij drie jaar besloten is om inderdaad schade te verhalen. Dat vraagt een enorme administratie. Je ziet ook vaak dat gemeentes in samenwerking met de politie en de OM... tegen een aantal dingen oplopen. Volgens mij moeten we daar beginnen om te kijken... in hoeverre daar fouten worden gemaakt, waardoor het wordt om die schade te verhalen. U denkt dat je op een andere manier mensen kunt verleiden om aangifte te doen? Nou, laten we daar eens bij beginnen. Om te, om te kijken van waar zit het er nou precies in dat die schade niet genoeg verhaald Waarom wordt. We hebben de hele heen. stad in Rotterdam vol met camera's hangen. Dat zou toen jaren geleden, zou dat dé oplossing zijn. En dat is het ook uiteindelijk niet. Want mensen voelen zich na een aantal jaren helemaal niet meer veiliger door die camera's. Die camera's zijn moeilijk om allemaal uit te lezen. De pakkans vergroot wel wat, maar niet zo immens als jaren geleden is beweerd. En volgens mij gebeurt nu precies hetzelfde met, noem ik het maar even, een vakantieproefballon. Ja, dat nee, ja, wat mij een beetje verbaast is dat uh, <kliek> eigenlijk het verhaal van D66 erop neerkomt... dat we maar accepteren dat het is zoals het is... En dat, dat is toch wel niets. heel vervelend. En ze Gaan. zegt, je moet op andere manieren mensen verleiden om aangifte te doen. Ja, maar zonder daar één concreet voorbeeld nou, ik heb voor te noemen. Ik uh, heb we hebben in Rotterdam hebben we heel veel geprobeerd. Als je de tram in de metro stapt, zie je bordjes hangen met uh, een telefoonnummer. Meld vandalisme. Uh, er zijn vrij succesvolle acties overigens van horeca en politie... om vernielzucht van jongeren in het weekend. Als ze terugkomen van de kroeg en naar huis... dan heb je echt van die verniel, van die vandalenroutes... om dat te beteugelen, dat werkte ook... Maar feit blijft dat er in Rotterdam nog niet één op de duizend daders wordt achterhaald. Maar mevrouw Benaai heeft een voorbeeld hoe je dat anders ja, Er aan zijn kan een doen. aantal concrete maatregelen die je kunt nemen. Ten eerste plaats begint het bij het opvolgen naar een aangifte. Mensen horen vaak niks meer. Ik krijg een briefje mee. Nou, we hopen dat er iets mee gebeurt en dat zit. En als de gemeente het geld terugkrijgt, dan, ja, dan hoort zo iemand iets als je dat nou vergeet... Het schijnt dat mensen enorm veel uh, waarde hechten... op het moment dat zij het terugkrijgen. Beste burger uit Rotterdam, u heeft ervoor gezorgd... dat we uh, 50.000 euro hebben terug kunnen halen van persoon X. Hartelijk dank daarvoor. Gaat dat zijn het helpen? Dat hele kleine ineens? dingen het is wel essentieel om mensen te stimuleren om dat te doen. Nou ja, Dat mag je van mij ook doen. Maar het gekke van dat voorstel is dat je dan weer de verantwoordelijkheid neerlegt bij politie en justitie. moet ook gebeuren. Want vandalisme is een misdrijf. Dat moet je bestraffen. Dus je moet de dader voor de rechter brengen. Ik heb een hele andere invloed. Ik aan. zeg uh, activeer de burgers als gemeente, als eigenaar van de spullen van ons allemaal. Om die vernielers uh, met naam en toenaam op te sporen. En ze gewoon aan te spreken voor de schade. Bent u dat heeft niets te maken. Als dus ik een hekel aan mijn buurman heb, dat ik een filmpje in elkaar draag. Ja, maar dat zeggen we ook niet als we kijken naar opsporing verzocht. En daar worden beloningen uitgeloofd om misdrijven op te lossen, dat zeggen we ook niet van het risico van valse aangiftes is heel groot. We zeggen ook niet als een uh, uh, juwelier of zegt uh, uh, er zijn horloges gejat. Uh, wie heeft er aanwijzingen waar ik de daden kan vinden? Dat dat klikgeld is. Dus ja. iets wat we heel normaal vinden. Dat, uh, dat zou ik ook heel graag willen gebruiken om in Rotterdam ervoor te zorgen, zeker in tijden van bezuinigingen... dat we met heel kleine kosten, een beloning, veel meer schade kunnen verhalen. Ja, en het gaat uiteindelijk om spullen die we met z'n allen betalen. Mevrouw Belhaj zelfs het College van Bescherming Persoonsgegevens... deze week wil een, een site beginnen waar mensen beelden op kunnen zetten... van bijvoorbeeld overvallen. Dus bent u niet romsend aan de pauze? Uh, nee, volgens mij is dat wel wat anders als het gaat over het plaatsen van beelden. Dus ik zou, hem, ik zou hem heel even willen ontkoppelen hoe je daarmee om moet gaan. Uh, ik vind dat de politie op dit moment heel goed zelf in staat is. En daar zitten de professionals om te bepalen wanneer ga je beelden plaatsen. Dat is ook gebeurd onder andere in uh, de rellen van Hoek van Holland. Dat kun je ook zien in... Uh, in nou ja, goed, laat je ze of. eerst aan de politie zien. Ja, maar ik, vind, dan... ik vind zulke soort dingen heel erg tricky. Uh, en ik ben ook benieuwd wie dan gaat controleren... in hoeverre die beelden, laat maar zeggen, waarheidsgetrouw zijn. En ik heb ook wel eens in het verleden gezegd... Uh, toen de heer Van Heems volgens mij ook dat zei... van laten we dat stimuleren. Leren. Kijk, de, de, het spelen voor rechter of het, het nemen en shaming publiekelijk wordt al, gezien als genoegdoening. Maar de sociale schade, ondanks het feit dat iemand een dader is, nee, die is zijn niet, zo immens... Ik dat ik in, denk, dat is het uiteindelijk rare. kun je daardoor iemand totaal isoleren van de samenleving... Het gaat je helemaal wil. niet om nemen of shamen. Het gaat om iets heel normaals. Je ziet uh, dat er op uh, straat uh, iemand bezig is spullen te vernielen... En dan is de enige vraag, mel aan de eigenaar van die spullen... de gemeente Rotterdam, wat je gezien hebt... hoe laat dat was en op welke plek. En, die en hoe degene maar, de maar uitslag, het die, de de degene de de de uitslag die de vernielingen aan het uitspoken was. Ja. En dan zegt mevrouw Belhaai, dat is neming en shaming. Nee, dat vind ik nou precies de burgerplicht... waar ze in het begin zo lovend over waren. wil nog, nog, nog een even Ik had het even specifiek over plaatsen van beelden op internet. De politie kan dat gewoon prima zelf blijven doen als dat noodzakelijk is. En het nemen en shaming had geen betrekking op... Nou maar zeggen, de kliksubsidie? Okay. Goed, ik wil tot slot van mevrouw Belhaai weten... of u werkelijk vindt dat er helemaal niets in de argumenten van meneer Van Heems zit... of toch ook wel iets? Er kan iets in zitten, maar laten we beginnen om te, te bepalen met elkaar... of het werkelijk een probleem is. En tot nu toe is gebleken dat meeste mensen op verjaardagspartijen aangeven... dat ze geen behoefte hebben aan aangifte te doen... al helemaal hmm. niet voor een prullenbak, omdat ze geen opvolging krijgen... niet respect er er niks worden doen. Meneer Van Heems, zit er iets beginnen? of helemaal niets in de argumenten van mevrouw nee, Belhaai? Ik, ik, uh, het... Doen van een beroep op de medewerking van burgers... om vandalisme aan te pakken en terug te dringen... dat is een belangrijk beroep. Dat steun ik. Alleen ik zeg prikkel het met een beloning. Laten we nou eens kijken of dat werkt. De resultaten zijn nu bedroevend. Ja. Daar draait de Rotterdamse belastingbetaler voor op. Goed. En ik ben heel blij dat de burgemeester heeft gezegd... dat hij deze proef wil gaan nemen. Ja, nee. we, gaan, we gaan zien A, of wie er komt en B, of u helpt. En ik dank u beiden hier voor dit debat. Salima Belay, voorzitter van de D66-fractie... en Peter van Heemst van de Partij van de Arbeid. Oorlog in het hogere muziekonderwijs. De drie beste conservatoria vinden dat zes andere conservatoria best wel dicht kunnen. Oftewel Den Haag, Rotterdam en Amsterdam vinden de muziekopleidingen in de provincie overbodig. Sterker nog, tweede rangs als Maastricht en Groningen bezorgen Nederlandse muzikanten wereldwijd een slechte naam. Zou dat kunnen kloppen? Ja. Frankrijk, 65 miljoen inwoners, heeft 18 conservatoria... en dan zijn die 9 stuks voor het kleine Nederland inderdaad wat aan de ruime kant. Kom ik op terug. Eerst wat uitleg, want lang niet iedereen weet... hoe dat werkt, muzikant worden via het conservatorium. Veel mensen denken bijvoorbeeld dat je op een conservatorium... erg goed piano leert spelen. Fout. Je moet al heel erg goed piano kunnen spelen om überhaupt te worden toegelaten. Het is net als bij Ajax. Je mag pas komen als je sowieso al mijlen boven de rest uitsteekt. Een conservatorium kan je niet vergelijken met een universiteit. Een conservatorium lijkt op de jeugdopleiding bij Ajax. Alleen de allerbeste komen binnen en net zoals bij Ajax... kan je altijd worden weggestuurd. In 1982 zat ik op de binnenplaats van het Zweling Conservatorium in Amsterdam. Een mooie lentedag. Opeens hoorden we een dierlijk gehuil. Iedereen viel stil en voelde het verdriet dat de binnenplaats opgalmde... via een open raam van een van de leskamers. Even later kwam die huilende studenten de binnenplaats op, hopend op troost. Ik kende haar wel. Ze had eerst twee kinderen gekregen... en daarna alles opzij gezet voor eindelijk die conservatoriumstudie. Na twee jaar keihard werken zong ze alsnog niet goed genoeg en kon gaan. Misschien was ze wel de hardst werkende en meest gemotiveerde zangstudent van dat jaar. Maar willen is niet genoeg. Zo hard is het conservatorium. Zo groot is het verdriet van muzikanten die hun podiumdroom in rook zien opgaan. Er is alleen plaats voor toppers. En andere toppers bepalen mee dogeloos of jij dat ook bent. Dat ik zelf ooit op het conservatorium zat was eigenlijk onzin. Mijn opleiding, schoolmuziek, was absoluut geen muzikale topsport... en is uit Amsterdam dan ook al heel lang verdwenen. En terecht. Rest de hoofdvraag, hoeveel conservatoria heeft Nederland eigenlijk nodig ja, er is tenslotte ook behoefte aan iets minder begaafde muzikanten die later leraar worden, waar, maar daar wordt al voor gezorgd. Ook op de topconservatoria haalt de meerderheid de top natuurlijk niet. Uh, Sommige wel. Van de honderden mensen die ik langs zag komen als muziekstudent, kwam ik er een handjevol later als topper tegen. Rian de Waal, inmiddels overleden, maar nog steeds een onvergetelijke pianist. Jacques Zoon, fluitist van wereldklasse. Peter Brunt, ex-concertmeester van het concertgebouworkest. Isabelle van Keulen, violiste. Margreet van God kon trouwens ook aardig voetbal en viool spelen. Maar waar is de rest van toen gebleven? Nou, die rest is les gaan geven op muziekscholen en aan privéleerlingen. Want wie op een topconservatorium geen topper blijkt... mag meestal gewoon doorstuderen om netjes leraar te worden. Onze drie topconservatoria leveren waarschijnlijk nu al genoeg muziekleraren... voor heel Nederland. Ja, drie supermuziekscholen is voor Nederland zat. Dat vinden Den Haag, Amsterdam en Rotterdam... en dat hebben ze trouwens altijd al gevonden. Nu durven ze ook hard op te roepen... Of beter gezegd, te laten roepen door hun voormalige directeuren en docenten. Die dapperheid komt een beetje laat. Maar gelijk hebben ze. Drie conservatoria is zat. Justus van Oel. Het NOS Journaal. Jok Radio 1. Het NOS Journaal. Finland heeft nog helemaal geen deal over een onderpand van Griekenland. Minister De Jager herhaalde naar de ministerraad dat daarvoor de instemming van de andere EU-landen nodig is. Nederland zal zich daar samen met onder meer Oostenrijk tegen verzetten. De Finnen hebben daarom helemaal niks, zegt De Jager. Verspreid over Syrië zijn duizenden mensen de straat opgegaan om het aftreden te eisen van president Assad. Dat zeggen Syrische mensenrechtenorganisaties.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 En vijf Egyptische veiligheidsagenten zijn gedood toen het Israëlische leger jacht maakte op de daders van een aantal aanslagen. De veiligheidsagenten zouden gisteren in de vuurlinie zijn terechtgekomen toen Israëlische militairen het vuur openden op de vermoedelijke daders. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. 71 kilometer file, dat komt door vakantiedrukte op de wegen. En dat komt ook door ongelukken helaas. Ik noem langs de langste files op op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Knopendel, daar staat 8 kilometer. Door een technisch onderzoek naar een ongeluk is dat. De verbindingswegen naar de A15 in beide richtingen... zijn tot zeker half 6 afgesloten. En verkeer richting Den Bosch op de A2... kan bij Knopend Evening het beste omrijden via Breda... en dan Nijmegen aanhouden, de A27 en dan de A15... Verder op de A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Leenderheide en Afrit-Valkenswaard staat een file. 5 kilometer lang, dat komt door een ongeluk, die weg is weer vrij. Op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Roelovarensveen en Zoeterwoude-Rijndijk, 4 kilometer file. En op de A50 Arnhem richting Os... tussen Knopend Grijsoord en Knopend Valburg, 10 kilometer file. Dit is Radio 1. Avro. Vrijdagmiddag live. Jan Mol. Welkom terug bij Vrijdagmiddag live. Vanuit... Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. U bent welkom om hier de uitzending bij te wonen. Dr. Anders P. produceert nog dagelijks Olke bollekes. En Michel de Jong bundelde ze in een boek. Frits Barendt natuurlijk, zoals altijd, bespreekt de sportieve hoogte en dieptepunten. En u kunt reageren via Twitter, hashtag AvroVML. U kunt mailen vrijdagmiddag live at Of u kunt ons bekijken op de website avro.nl slash vrijdagmiddag live. Dit is, dit is, dit is, dit is, dit is de broer van... Ja, dames en heren, welkom bij De Broer Van. In deze rubriek schuift een familielid van een bekend persoon... die deze week in het nieuws was aan tafel aan. En vandaag zijn dat, want het zijn er twee. En het zal u niet verbazen, want wie had er deze week een hele hoop uit te leggen? Hier zijn de broer en zus van Mark, Ruben en Joke Rutte. Welkom. Uh, ja, goedemiddag meneer... Uh, meneer uh, Pat, uh, Jaap Pat. Goedemiddag meneer Pat. Uh, ja, het wachten is nog even op mijn zus. Ik werd uh, zojuist door haar ge-sms dat zij iets verlaat is... Uh, okay. vanwege het parkeren van de BMW. Okay. Maar ik vermoed dat zij elk moment... Hier hier, uh, binnen kan komen lopen. Dus, nou, oké. Okay. Uh, nou, heel goed. Uh, misschien kunnen wij alvast een begin maken. Uh, u moet We... me geloven. En ja, ik zou u willen vragen: vertrouw mij. Hè, het is niets voor mijn zus Joke. En sowieso niets voor uh, de Rutters om afspraken niet na te komen of te vergeten. of zoals dit uh, in dit geval ergens te laat te komen. dat daar in ieder geval geen misverstand over bestaat. Oké. Okay. Ja, ik, ik zou daarom ook uh, heel graag alvast voor mijn zus. nu even mijn als leden. haar excuses willen aanbieden. Dus uh, bij deze. Nou, hè. het is helemaal geen probleem, meneer. Iedereen komt wel eens te laat. Uh, ja, dat is. Uh, uh, nou, het zijn niet iedereen, meneer Pats. Uh, nogmaals, excuses voor het uh, te laat zijn van mijn zus Joke hier in de kroon. Ik hoop dat u mij vertrouwt uh, wanneer ik zeg dat het hoogst ongebruikelijk is. Dat überhaupt, en dan moet u mij echt vertrouwen... want meer kan ik niet doen voor nou, u. Hè, uh, niet voor u, maar ook niet voor iemand anders. Hè, maar? maar dat überhaupt één persoon van de familie Rutte... en in dit geval is dat dus mijn zus Joke, ergens te laat komt. Nou, meneer uh, uh, Rutte uh, want, het is ja, uh, geen U weet account. net als ik dat, dat hier in deze prachtige stad... soms verdomd lastig kan zijn om de wagen kwijt te raken... Ja, en ik, ja. ik kan u vertellen dat mijn zus in tegenstelling tot mijn broer... geen chauffeur heeft, hè, ja. die dan in dit vervelende geval... eventueel wat rondjes door de stad zou kunnen gaan rijden... Hè, na dus het afdroppen van mijn zus hier eh, voor de kroon. Nou, dat u goed. dat weet, want ja, het is natuurlijk wel een beetje akelig... om op deze manier een interview te maken. Het is dus helemaal, ik... als ik nog een klein uh, dingetje aan dit korte betoog zou mogen toevoegen... Ja. Uh, mijn zus, en dan moet u mij maar, uh, dat moet u maar even van mij aannemen... aannemen. en ja, u, u zal mij hier echt werkelijk in moeten vertrouwen... vindt dit werkelijk verschrikkelijk. Oké, okay, nou, er zijn erger dingen op de wereld. Uh, Mark Rutte, uw broer. Natuurlijk, wat wilt u weten? Uh, oh, ach, kijk eens wie we daar oh. hebben. Hallo, zuslief. lief. Hé, hey, kom er snel bij. Ja. Nou, dames en heren, thuis, daar is dan Joke Rutte uiteindelijk. Ja. Neem plaats, mevrouw Rutte. Zo, nou, nou, wat een gehaast, zeg. <laughs> Weet ik, alsnog te laat in deze uitzending. Ik vind het werkelijk verschrikkelijk. Nou, dat geeft helemaal niks, oh. eh, mevrouw Rutte. Wilde een glaasje water? Nou, oh, dat lijkt me heerlijk. Dat is allervriendelijkst van u. Met Alsjeblieft. Nou, uh, voordat we verder gaan zou ik eerst van de gelegenheid gebruik willen maken om even mijn excuses aan te bieden. Nou, dat... Waarschijnlijk heeft mijn broer hier dat al voor mij gedaan, maar dat inderdaad. laat niet onverlet om het zelf ook nog eens te doen. Nou, helemaal het goed. spijt ik... me, maar ik ben werkelijk op tijd vertrokken. Ik heb onderweg opmerkelijk genoeg geen last gehad van file, wat ja. verbazingwekkend is eigenlijk. Ja, ik hè, see, om it, deze vrijdag ja, Maar toen ik hier eenmaal in de buurt van het Rembrandtplein was, heb ik minstens een half uur moeten zoeken oh, naar een it. parkeerplaats. Vandaag dus excuses. Ja, dat dacht nou. ik allemaal goed. Ik, ik, ik heb inderdaad voor jou al excuses gemaakt. Oh. Dus we kunnen snel uh, beginnen met het nou, gesprek. Dankjewel, Ruben. Dat is alleraardigst van je. Ja, uh, Even denken. U bent hier beiden naartoe gekomen om te praten over de ja, broer sorry, Mark Ik, ik zou nee. toch nog even willen benadrukken voor iedereen hier aanwezig. En natuurlijk ook aan u, meneer... Uh, uh, je pad. Even, uh, ja, meneer pad. pad, ja. U ja. weet, net als ik, dat het hier in deze prachtige stad soms verdomd lastig kan zijn om de wagen kwijt te raken. Ja, en ik, ik kan u vertellen dat ik, in tegenstelling tot mijn broer Mark, geen chauffeur heb... die nee. in dit vervelende geval eventueel wat rondjes doet de stad zou hebben kunnen gaan rijden. Nou, ja, uh, natuurlijk ik, het afdroppen van mezelf hier voor de kroon, Dat u dat weet, want het nou, is natuurlijk wel een beetje een akelige manier ja. om deze manier aan een interview te moeten beginnen. En kijk, met de ja. kennis van nu zou ik natuurlijk... Nou ja, kijk, okay, nou, geen probleem, mevrouw Rutte, we zijn heel erg blij dat u nou, er bent. En ja. uh, alleen, nou ja, en daar moet u mij dan maar uh, in geloven. Ik vraag u om mij daarin te vertrouwen. De tijd is op. Dit was het dan, dit was het dan, dit was de broer van... Henry van Loon, Bas Hoeflak en Pien van Bennekom, hoor u. Mijn volgende gasten zijn Heinz Polsen, oftewel natuurlijk Dr. Hans P. en Michel de Jong. Beide vervent ollijke schrijvers. Ze hebben samen het boek Kijkvoer en Leesgenot gemaakt. Ook aan tafel zoals altijd Frits Barend, die ons straks weer mee gaat nemen langs sportieve hoogte en dieptepunten. Frits ooit een Olke bolke geschreven. Ja, ik heb er wel eens ingeschreven. Maar uh, er is natuurlijk niemand beter dan Dr. Hans P. Ik vind het echt ongelooflijk dat ik tegenover hem mag zitten. Zo'n icoon. Nee, de, de, hij is de koning kunst. van de olkenbolken. Want ja, jij weet dus op veel op, meer. Op veel meer, precies. Ja, dat veel is, meer. En, maar mag ik om te beginnen, uh, Dr. Hans P. welkom. En Michel de Jong ook welkom. Mag ik, mag ja, ik jullie uh, professionele en vooral ook onverbloemde oordeel over het volgende olkenbolken. dagelijks een gloednieuw vers stuurt Dr. Hans P taalkundig krachtpartser en rap van tong... naar zijn bewonderaar, zielsverwant rijmelaar... jongere evenknie Michel de Jong. Ik vind het acceptabel, ja. Ja, het hangt een beetje af van de uitspraak. Ja. En, en we worden ook rijmelaars genoemd. Dat is toch niet complimenteus. Maar het ging vooral om de vorm, geloof ik, hè, nu. Uh, ja, Zielsverwant rijmelaar, het is een moeizame constructie. Ja, ja, ja. Dat, want daar gaat het om, hè. Dat, dat is het oh, zeslettergrepige woord. Jan, die stem is een <laughs> bijna jonge dokter anders weet. Lekker wat zijn kleinzoon hier zit. <laughs> ja, dat, dat, hij zou het qua leeftijd bijna kunnen zijn. Maar eventjes, want die Zielsverwant rijmelaar... dat is dat, dat, dat woord wat uit zes lettergrepen moet bestaan. Daar zeg je van een beetje gezocht, toch, eigenlijk. Ja, dit ja. lijkt me niet een zoveel... Zoveelste product. Dit zal eerste eersteling zijn. Er is bloedig op uh, geschreven op onze redactie. Maar ik vroeg ook om een onverbloemd uh, oordeel. Uh, rijmer, rijmerlarij noemen we het maar eventjes. Uh, Dr. Anders P., wat is eigenlijk een olkebolk? Wel, uh, als u de geschiedenis wilt vernemen, uh, heel beknopt. Uh, Anthony Hert, een Amerikaan, uh, was op vakantie in Italië en bedacht de Double till En uh, dat was een versje van twee maal vier coupletten. Nee, ik zeg het verkeerd. Twee maal vier regels. En het uh, rijm in regels vier en acht. En. Uh, absoluut één enkel woord in regel 6. En dat moest dan uh, uh, de vierde lettergreep beklemd krijgen. De vierde lettergreep moest beklemd worden... en het hele woord moet uit zes lettergrepen bestaan. Juist. Ja. En dat zijn de strenge regels waar zo'n ollekebolleke aan moet voldoen. U schrijft het begrijp ik nog iedere dag, klopt dat? Uh, daar komt het ongeveer op neer, ja. Heeft u er vandaag ook aan geschreven? Nee. Geen inspiratie. Nee, nee, want, eh, ik was zo bezield, en eh, zo gegrepen door het vooruitzicht van eh, dit samen zijn hier... Eh, ten behoeve van de Afro, dat ik eh, niet tot creatief werk kwam. Ah, wat jammer nou dat wij daarvoor gezorgd hebben. Maar ik begrijp, als u ze schrijft op een dag... dan stuurt u ze iedere keer naar uw uh, tafelgenoot Michel. Ja. En Michel, wat doe jij er dan mee? Ik lees ze. En uh, geniet ervan. En uh, tik ze dan over. In ieder geval toen het boekje nog geconcipieerd moest worden. Uh, ik heb wel selectie gepleegd. Want de productie van Heinz is enorm. En ook vele malen groter dan de mijne. Maar uiteindelijk zijn er 250 van ons gezamenlijk dan in het boekje terechtgekomen. Ja, want uh, Frits zei het al, de, qua stem lijken jullie op elkaar... qua leeftijd totaal niet. Uh, als, ik, als ik het mag verklappen, uh, dokter Anders P... Uh, u heeft de eerbiedwaardige leeftijd van 91, binnenkort zelfs 92. Goed geraden. Goed geraden. Ja. En Michel, jij bent? 26. <laughs> hoe Goed komt geraden. Het, hoe, er zit zo'n 65 jaar tussen. Hoe komt het, Michel, dat jullie samenwerken? Uh, ja, dat is te danken aan... Uh... Kees van der Pluim. Kees van der Pluim, ja. Die uh, schreef een bloemlezing, of die stelde een bloemlezing samen, moet ik zeggen... van de beste Olke van Dr. Anders P. in 2009. Dat heette Zesletter Gepigheid. En uh, ik had uit een eerder schriftelijk contact met de Dr. Anders... een aantal exemplaren aangeleverd... En ik... Contact met Kees van der Pluim is heel hartelijk geworden. En die heeft mij een keer meegenomen naar Amsterdam. Uh, tijdens een van zijn bezoeken aan de dokter Anders. En het bleek wonderwel te klikken. Te klikken ja, zo me niks. Maar hoe raakte jij in de greep van de ollekebollicus? Er was in 2002, toen ik 17 was, een boekje De Odyssee. Waarin uh, Heinz uh, de vertelling van uh, Homerus in uh, 79 ollekebollicus uh, navertelde. En ik heb die versvorm gezien en ik vond het zo. Uh, ja, het greep me naar de keel bijna. Zo, uh... Het greep je naar de keel? Nou, uh, uh, qua vorm en compactheid en toch veelzeggendheid. Uh, en ik uh, heb toen als het ware een Zwitserse horloge uit elkaar gepeuterd om te zien wat nu de kenmerken waren van het olkebollek. En zo ben ik er een aantal gaan schrijven. Pas later bleek mij dat er hele handzame boekjes bestaan... waarin precies uitgelegd wordt wat een olkebollek is. Ik zie een blik van een herkenning bij dokter Hans P. Was dat ook wat u aantrok in die olkebollekers? Ja... Ja, uh, uh, het is op het oog iets kinderachtigs. Ollekom... Uh, the... Elke bollijke riemen, solke, elke bollijke knol. Dat uh, herinnert u zich ongetwijfeld uit uw kinderjaren. Zeker. Als er een, uh, een gezelschapsspel moest uh, worden plaatsvinden, moest worden verricht. En uh, dan moest de schuldige, de vluchteling, de dader. Uh, in ieder geval een bepaalde persoon moest. ...worden aangewezen. En die ging dan op jacht. of had een andere opdracht. In ieder geval. ollekebolleken, riemen, solken. En bij wie het woord knol terecht kwam. die was de klos. Die, die, ja, die was de ongelukkige. Ja, is er een verschil? Kun je herkennen. welke Bolleke's door Michel. en welke door u worden geschreven? Nee. Ja, dat is het grootste compliment wat je kunt krijgen. Het is gisteren feestelijk gepresenteerd tijdens een borrel... In, bij het molentje op het single. En daar heb ik van meerdere mensen te horen gekregen... we kunnen geen verschil ontdekken. We moeten de echt je naar deze, de rubriek... Deze die je omcirkelt is even voorlezen, Michel. Oh ja. Schunnige woordspeling. Ik zie je vaag, Ina. Zij sloeg de vent die dit zei in elkaar. Jammer, het beek Ina's doodgoed bedoelende opa... die juist was geholpen aan Staar. <lacht> deze is geschreven door... Wie van mij? Dat dacht ik al. Ja, oh, dit is dan een van de meer scabreuzen, hoewel de dokter anders daartoe ook in staat is, o ja, onderschat hem niet. Dat, dat weer wel. Uh, een van de meer scabeuzen. Had, had, had u die kunnen schrijven, dokter Anders, pae deze? Of ik hem kon begrijpen. Schrij had u hem kunnen schrij schrijven. Oh, pardon. Uh, ja, met enige inspanning wel. Uh, um, het. Uh, Vloeit mij niet van de pen dergelijke ontuchtige toespelingen. Maar euh, als ik me dan geloof ik niks concentreer, van. Dan, ik niks van. dan breng ik het tot stand. Ja. Uh, ja. Wanneer is een ollekebolke perfect? Uh, ze moeten om te beginnen, natuurlijk, technisch volmaakt zijn. Dat wil zeggen, het metrum moet. Uh, ...onberispelijk uitvallen. Uh, het rijm moet zuiver zijn. Uh, het Nederlands moet absoluut geen geweld worden aangedaan. Dus uh, taalgebruik, grammatica en dergelijke... ...moeten geheel worden gerespecteerd. En dan uh, ook een belangrijke voorwaarde. Uh, het moet enigszins verrassend eindigen. Aha. Uh, niet met een knal-effect, maar toch zodat je de laatste regel ondergaat als een... Ja. Uh, Zoals de opa die een staar leidt. Uh, juist. En wij net ja. hoorden. Is Michel uw opvolger? Uh, ja. Op dit terrein? Ja. Uh, well, ik Laat noem je niet hem eerder... verleiden tot uitspraken die je niet meent. Ik noem hem eerder gemaakt. Hoe jij er niet compagnon. mee. Uw uh, uh, compagnon. Uh, ja. ja. En heeft u, komt u er makkelijk uit als u moet bepalen welke er dan in het boek komen? Of wordt daar ook nogal over gesteggeld onderling? Nee, het ging in volslagen harmonie. Volslagen ja, maar... was wel één keer. Uh... Heb ik in een staat van uh, dronkenschap kennelijk rijkrijm gebruikt? En dat is een van de technische grootstonden. Rijk, rijkrijm, Rijk ja. uh, Literatuur liet ik op cultuur rijmen. in een ollekebolleke over de Max Havelaar. Daarover ja. werd ik schriftelijk streng, maar terecht beknord. Ik heb dat onmiddellijk. Door ook uh, de handen spelen. Ja, precies. En, en is het hard erstaan. werken of is het inspiratie dan plotseling een en ingeving? Een olke Bolleke begint eigenlijk altijd met een ingeving. Vaak met het woord, het regel woord, dat je te binnen schiet. Ja. Uh, maar ook een naam uh, kan, uh, of een clue. Het is nooit, je gaat niet uh, zitten van, nu moet ik een aantal olke Bolleke schrijven. Want dan komt er vaak niets. Dat zal dan niet werken. Hoe, hoe werkt het bij u? Ja, uh, ik kan het niet nauwkeurig omschrijven. Want het is uh, een, uh, eigenlijk wat vaag een geheimzinnig gebied. Uh, uh, heel veel van wat zich in je brein afspeelt... kun je niet uittekenen. Nee. Uh, laat staan, voorbereiden. Uh, uh, dus u wacht op de inspiratie. Het resultaat daarvan <kwijnt> is in niet alleen die van u... Dus, maar ook die van Michel de Jong... is te lezen in het boek Kijk voor en leesgenot. Uh, ligt in de winkel. Voor dit moment wil ik jullie allebei danken. Zowel Dr. de Speer als Michel de Jong. Want we gaan zo direct doorpraten met Frits Baron... over iets heel anders, over sport. Ik ben benieuwd of u daar... Ook ook iets mee hebt. Maar eerst prachtige muziek weer van René van Bavel Dat wat jij dacht Had net mijn gedachten Dat wat jij vindt Was net wat ik zo Dat jij droomt, ik zeg wat jij zegt, jij leidt mij altijd. Dat wat jij voelt, zal ik altijd voelen. Dat wat jou raakt, raakt mij net zo hard. stil als jij is weg en René van sport met Frits. Frits Barend. Sportkenner en hoofdredacteur van het Blad Helden, Frits Barend. Eh, eerst even checken bij onze andere gasten, Michel de Jong en Dr. Anders P. Dokter Anders P, wat heeft u met sport? Oh, ja, ik kijk bijvoorbeeld graag naar een thamesmatch op televisie. Zelf een beoefenaar of geweest van sport? Nimmer. Nimmer? <laughs> ja, principe misschien niet, op school. Ja, inderdaad. Ik heb wel eens hockey beoefend. Toch wel. Niet van harte, <laughs> nee. maar het hoorde bij het bij programma. Ja. Michel, ik heb helemaal niets met sport. Goed, dat is een mooi uitgangspunt. En ik zit steeds woorden te bedenken. Die Scheven schaatsenrijder. Kan die? Als wat? Als... Voor Olke Bolleke, Nee, zes. Nee, nee. nee, nee. Strafcornervaardigheid. Dus nee. de... Dat is een hele mooie. Ja. Springpaardestaart. Springpaardestaart de kapper. Nee, want die telt oh. weer een lettergreep te veel. kapper is toch de zes? No, nog een no, springpaarden, springpaarden startkappers. Nee, zijn er veel te veel, Frits. Zijn er te veel? Springpaarden, startkappers. Ja, echt... Scheven schaatsen rijden kan dus ook niet. Ja. Gaat allemaal voor je eigen tijd, overigens. Ja. Ja. Maar ik vind het fascinerend wat de uh, dokter ja. anders speelt. And Oké, okay, even. we gaan proberen redelijk uh, tempo. Want je wil ja. ook nog iets over Frits Korbach vertellen. Ja, maar eerst even door de hoogte- en dieptepunten. Nou, hoogtepunt was de tweede helft van Twente Benfica. De eerste helft heeft Koa Adriaanse tegen zijn eigen principes in... verdedigend, voorzichtige voetbal. Voor Kreeg daarvoor uh, de rekening gepresenteerd, zoals het in uh, cliché term heet. Tweede helft ging hij wel echt voetballen. Zoals we gewensten van Adriaanse. Toen werd het een leuke helft, hebben ze nog 2-2 gespeeld. Uh, tweede hoogtepunt was het brons van de dressuurploeg. Gisteren in Rotterdam zonder Totilas. Die door Edward Gal verkocht moest worden. Toch een hoogtepuntje, dat brons? Ja, vind ik wel. Ja, want Ankie was er niet bij. En Totilas was er niet bij. En toch ja. brons. En het hoogtepunt was uh, een sport waar Nederland... Europees en op wereldniveau nooit in uitbrengt. Dat is het handbal. Het Nederlands vrouwenhandbalteam, meisjeshandbalteam onder 19 jaar, is tweede geworden bij de finale van het EK. Er is een handbalacademie in Papendal. En dat blijkt dus te werken. En dat is ontzettend leuk, want dat zijn vrouwen, meisjes die keihard werken, daar niets mee verdienen en volledig voor hun sport gaan. Als je Demi werkt, op. Geld ook. Hè? Even toch die dressuur. De Engelsen die het meeste geld hebben, ja. presteren het beste. Hè? Ja, maar het, het heeft, wie de beste paarden heeft, ja. Maar goed, je ziet het ook. Totalis is verkocht en die ja. Duitser, dat vind ik wel hartstikke leuk, rijdt veel minder dan Edward Gal. Dus die deed niet toch, goed. Het heeft nee. toch wat te maken met de ruiten die er bovenop zit. De, de uh, dieptepunt. Nou, ik had het vorige week al over uh, Elise Tamela, die uh, in elkaar geslagen was. Nu heeft die vader gezegd dat hij. Ook door haar in elkaar geslagen is. Dan moet Elise bij de Internationale Tennisfederatie binnen tien dagen bewijzen dat ze hem niet in elkaar geslagen heeft. Het meisje is in het ziekenhuis gelegen, kan deze week niet meedoen aan het Nederlands kampioenschap. Het is echt een totale omgekeerde wereld. Het falen van de Raboploeg in de Eneco Tour na het falen in de Tour de France. Weer. Rabo is eigenlijk het vlaggenschip van het Nederlandse weer en een prachtige sponsor, prachtige wielrenners. Maar ze presteren niks. Dus die moeten duidelijk bij zichzelf te raden gaan. Wat zijn hun doelen geweest? Dat is goed presterende Tour de France. Neem ik aan ook goed in die ronde van Nederland Eneco Tour. Leidingweg of rennersweg? Nou, ik vind dat de leiding daarvoor verantwoordelijk is. Hm. En de renners ook. Maar eerst moet je de leiding okay. daarop aanspreken. Maar het absolute dieptepunt was... ik heb hier Peter Post al moeten herdenken... Jan van Beveren, Wil Kurver, Koemelijn... en nu Frits Korbach. Wat Kunt heb jij zelf meegemaakt met Henk, hem? en ik kende hem al toen hij nog assistent was... bij Berk bij FC Utrecht. Daarna is hij naar Wageningen gegaan. was toen nog een hele goede profploeg. Wageningse Berg. En ik ben hem gaan opzoeken toen hij in... Assistent was van Leo Benaker in Istanbul. Kenmerkende voetbaltrainer even hè, voor de niet. Ja, nee, het, het is een maar... heel, echt een oud voetbaltrainer ja. die altijd zorgde dat zijn ploegen en zijn elf spelers plezier hadden in het voetballen. Dus plezier staat ook bovenaan. Bril, sigaar. Jij zocht hem op. Ja, in Istanbul. Leo Benak had net ontslag genomen en hij ging de volgende nacht naar het trainingsveld... en hoefde toen ook niet meer te komen. Zijn advocaat Kea Molenaar belt mij een paar maanden later... en zegt Frits, jij bent de laatste geweest die Frits nog op het trainingsveld heeft gezien. Wil jij getuigen, want dan krijgt hij 150.000 gulden... dat hij ontslagen is en niet ontslag genomen heeft. Dus Kea belt mij op kantoor en Frits Korbach zit daar tegenover. En ik had tegen Kea gezegd, oké, okay, we spelen even een spelletje. Kea zet de speaker aan en zegt Frits, ik zit hier met Frits Korbach. Jij hebt Frits toch nog het laatst gezien op het trainingsveld in Istanbul... Ik zei, ja, dat klopt. Zeg, die zou dat willen getuigen. Ik zei, ja, moet je horen, ik ben journalist, daar ga ik niet over. Eh, er zijn grenzen, ik moet mijn vak uitoefenen en niet getuigen zijn. Dus Frits komen, krijg de zenuwen jij. Altijd heb ik voor je klaargestaan. Is dit Frits Baart? Henk van Dorp, nooit heb ik jullie in de steek gelaten. Wat een galbak ben jij. Ongelooflijk dat je dit niet voor me doet. Ik zei, Frits, ik ben journalist, ik kan dat niet doen. Het is goed gekomen, want... Oh, de tijd is op. Nee, in ieder geval, uh, uiteindelijk heb ik dus wel getuigd... en heeft hij nog 150.000 gulden gekregen van, de, van die club. Via Jullie de vriendschappen zijn niet doorgeschraat. Nee, mate. nee. Maar Frits Korber was een fantastische man. Een Beetje André Hazes van het voetballen. Dankjewel, Frits Barend. Dank ook, dokter Anders P. voor uw aanwezigheid hier. En Michel de Jong. Zo direct gaan we het hebben over de goudkoorts. En u kunt luisteren naar het journalistenpanel... na nieuws en reclame op Radio 1. Avro. Vanavond van 7 tot 8, Mangiare. De grote biertest met Vincent Bijlo. Het ultieme recept voor chocolademousse. En de Amsterdamse musea zijn bijna allemaal dicht. Maar chef-kok Ricardo van Ever kookt zich drie slagen in de rondte... in het museumrestaurant van de Hermitage. Luister naar Mangiare. Vanavond van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.